Mark Visser met het NOS-journaal. De Nederlandse tuinbouwer leidt door de EHEC-besmetting in Duitsland een schade van miljoenen euro's per dag. De export van komkommers is helemaal ingestort, zegt het productschap Tuinbouw. In Duitsland zijn afgelopen week tien mensen overleden en honderden mensen ziek geworden. na het eten van met de EHEC-bacterie besmette groenten. Vermoedelijk zaten die in Spaanse komkommers, maar zeker is dat niet. Volgens het productschap is er met Nederlandse komkommers niets mis, maar de schade is enorm. 70% van de Nederlandse komkommers is voor de export naar Duitsland.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 In Zeist zijn vanochtend zo'n 30 woningen ontruimd vanwege een gaslek. Het lek zat in een gasregelstation dat naast een elektrakas staat. De brandweer gebruikt de waterkanonnen om te voorkomen dat er een vonkje bij het gas komt. Door de kracht van het water werd het gas neergeslagen. De brandweer heeft een kraan dichtgedraaid waardoor er geen gas meer vrijkomt. Het weer wordt zonnig en warm, zo'n 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A16 Rotterdam naar Breda. Daar staat tussen de knooppunten Terbrechtseplein naar Ridderkerk nog 6 kilometer naar ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstoken weer open. Op de A20 hoek van Holland Gouda in beide richtingen voor knooppunt Terbrechtseplein files van 3 kilometer. En op de A28 naar Utrecht tussen Amersfoort, Vathorst en Leusse zuid nog 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 De mooiste platen van michael jackson yo the de human nature dat zo aan het begin van uur 2 van uh, Sanford op zaterdag uiteraard Zee en de regio. En in dit uh, derde en laatste uur hebben we nog heel veel uh, items voor je, waaronder het tennis. We gaan nog even naar het strand en we gaan nog veel meer doen. Ja, en natuurlijk kort vijf uh, het gedicht van de week. 27 jaar getrouwd, heet. Die. Het is een prachtig, prachtig gedicht. Kort, machtig, er, prachtig, machtig, prachtig. Ja, en uh, laat ik even beginnen met de rectificatie. Want uh, wij leefden in de vondstelling hier in de studio dat en dan heb ik het over hockey. Dat uh, Bloemendaal uh, na de reguliere speeltijd 1-1 had gespeeld tegen Amsterdam. En wij in de vondstelling leefden dat zij morgen een. Beslissingswedstrijd zouden gaan spelen in de serie van drie. Maar, maar uh, zij zijn doorgegaan en het kwam uiteindelijk op strafballen aan. En uh, tijdens die strafbalsessie uh, werd keeper Vering van Amsterdam eigenlijk de held van uh, de wedstrijd. Want uh, hij hield uh, wat strafballen. Waardoor Amsterdam, dus dit jaar, uh, ze waren dat voor het laatst in 2004, weer een Nederlands kampioen hockey zijn geworden. Bloemedel 2 en Amsterdam, of uh, ja, Amsterdam dus 1. Dus helaas, uh, geen bloemendaal was even fout, hè? Maar ja. goed. Ja. ja, het was mooi geweest als ze morgen nog een beslissingswedstrijd hadden Ja, het was uh, spannend geweest. Helaas uh, is dat uh, niet het geval. Zo dadelijk gaan we naar Roy van Buren. De dancewop is voorbij en we zijn heel benieuwd hoe dat allemaal daar afgelopen is op het Sanfordse Stroot. <middels> should have transition Zonnige muziek zelfs zaterdagmiddag bij CFM Alleen de zon laat ons even in de steek. Nou we hoorden het al van Lex van de Oren Dat gaat de komende dagen ook niet echt helemaal goed komen En uh, we blijven een beetje dat, uh, dat wisselende weer hebben Wat we vandaag ook hebben, Heel behoorlijk wat wind En morgen ook nog uh, behoorlijk wat wind Nou het weerbericht is in ieder geval na te lezen op www.meteopagina.nl www.meteopagina.rl En volgende week zaterdag zo rond en daarbij half drie, dan is Lexer er uiteraard weer. We gaan weer snel over naar Jap. Ja, waar het ondertussen een beetje een regentje naar beneden begint te komen, hier op de glee. En de eerste herenpartij afgelopen is, we gingen weg bij 4-1 in het voordeel van het antal van de duim. Nou, daarna heeft de slot eigenlijk geen deuk meer in de die boten kunnen slaan en ging die uh, derde set dus met uh, 1-6 naar uh, Amstelpark dat dus op dit moment leidt met 2-1. En op baan 2 ging het in eerste instantie heel erg goed voor Hilbert van de Duim, onze uh, Duitse in Zandvoortse dienst die brak uh, verscheppingen maar uh, net voordat wij weer in de studio in de uitzending kwamen brak verscheppingen terug en er staat er nu 5-5 in de derde set mega spannend, natuurlijk. Uh, het is niet zo dat bij de Grand hier bij 6-6 uh, uh, doorgegaan wordt. Hier wordt gewoon natuurlijk de bij gespeeld. En dat is uh, altijd afwachten wat dat uh, uh, brengt. Zo denken we nog uh, damesdubbel en de herendubbel. De herendubbel zal wel even op zich moeten wachten. Want zowel bij Amsterdam als bij Zandvoort gaan dezelfde heren de dubbel spelen. Die krijgen altijd uh, een bepaalde tijd van de uh, uh, scheidsrechter om uh, te recupereren. Uh, het wisselen tussen een half uur en drie kwartier ligt eraan uh, hoe uh, zijn pet staat en hoe, het, uh, hoe laat het gaat worden. Uh, de dames zullen waarschijnlijk zo meteen nog bij. Uh, nee, die kunnen best beginnen als de heren klaar zijn. Want uh, de dames spelen altijd op baan 2. En Zuidhuis heeft uh, verscheppingen. Zijn uh, de zesde uh, opslagbeurt uh, uh, in deze uh, set uh, gewonnen. Dus uh, Van, der Duim, die, Van der Duim, de Zilke, die moet gewoon nu zijn opslag houden. Wil hij nog gelijk komen om daar een tijdbrek uit uh, te halen? Nou, dat krijgen we straks toch nog door. En uh, dan uh, wil ik jullie graag nog uh, uh, vertellen hoe dat gegaan is. Oké, okay, bedankt voor deze update en uh, we komen later bij je terug, Joop. Graag Oké, Oké, dat was uh, Joop van En van Joop van gaan we snel over naar uh, Roy van Buringen. Want uh, die was bij de, bij de dansmop aanwezig uiteraard, van uh, Luna. Hoe was het daar? Uh... Ja, het was een heel erg uh, gezellig sfeertje, kan ik zeggen. Ja, het weer heeft het allemaal wel wat ietsje versneld, want het zou een uur duren. Hè, en, uh, even een opwarming, uh, de optreden en dan een dansmop. En dan uh, nog eventjes gezellig met elkaar dansen. Maar ja, het weer is zo uh, erg en het begon keihard of keihard het begon te regenen ook nog erbij toen hebben ze alles een beetje wat versneld dus na de opwarming meteen de dance mob en daarna nog twee uh, leuke gezellige bekende nummers van Luna. Maar wat wel leuk was om uh, nog even te vertellen is dat uh, dat, er, uh, ...dat de Dorsumroeper uh, die uh, heeft gezellig ook meegedaan. Want um, in het begin uh, om, uh, al, al om twee uur uh, begonnen, ze, uh, begonnen ze te lopen vanaf het Radersplein... ...met een uh, net zo grote groep uh, Duitsers uh, vanaf het Radersplein met Luna ervoor ...en de Dorsumroeper door de Kerkstraat richting... Een geweldig! Dus uh, die, die hebben ze er buiten mensen ook uh, mee uh, genomen in ieder geval. En uh, ja, daar zijn ze mannen tegen gegaan en daar hebben ze met allemaal even lekker gezellig een bakje koffie gedronken of thee of chocomel natuurlijk. En daarna begon, uh, begon het festijn uh, natuurlijk en uh, ja het was heel erg uh, een heel leuk sfeertje en gezellig. Uh, en, je, en je merkt ook echt dat mensen Luna hartstikke leuk vinden hier in Nederland. En natuurlijk de Duitsers die hier allemaal waren met een bus uh, naar Zandvoort zijn gekomen vanaf Duitsland voor Luna. Ja, Geweldig hè? al die fans die dat uh, gewoon uh, over hebben om hier uh, naartoe te komen, speciaal voor dit optreden. Ja, ja, ja zeker. Dus, uh, je merkt ook wel dat het heel erg bekend is in uh, Duitsland. En uh, ik, de, ik, ik uh, denk ook wel dat, uh, dat, het, uh, dat het heel wat heeft om uh, in de toekomst uh, dat het hier ook best wel door kan gaan breken. Oké, okay, nou Roy, uh, het was in ieder geval een leuk spektakel daar bij de Mango's Beach Club. Ja. Dankjewel voor uh, jouw verslaggeving uh, al daar. Ja, is goed en tot zo. En tot zo, ja om vijf uur ga je beginnen hè? Oh nee, om vijf uur ben ik niet, maar ik heb uh, wel een uh, heel erg verslag uh, ingediend. Oké, okay, nou we zijn heel benieuwd. We horen straks van je. Dankjewel Roy van Buren voor dit moment. En straks horen we hem weer uiteraard. Niet met entertainment voor jou, maar wel met de laatste verslaggeving. Ik ben heel erg benieuwd. Dit plaatje, dat kennen jullie waarschijnlijk allemaal lekker niet bijna allemaal niet maar het is wel lekkere disco muziek uit de jaren 80 een van mijn favorieten uit die tijd is regina hier is baby love Boy. Zandvoortsvoort. Oh, kom op internet! internet, internet, internet. www.zfmzandvoort.nl Ja, daar dus zie van horen. Ook weer eens in de studio van. CFM. He, moet je met denken. Jorden, uh, when the rain begins to fall. German Jackson tezamen met Pia Sadora. Leuk plaatje zo op de zaterdagmiddag. Hij zou nu al thuis zijn en de boodschappen gedaan hebben. Want nu regent het weer. Dus die zit nu weer veilig thuis. Ja, dat heeft hij goed gedaan. Dat doet hij goed. Ja, ik kreeg nog een uh, mooi nagekomen bericht, uh, luisteraars. En dat uh, is voor de muziekliefhebbers onder ons. Want op veler verzoek wederom een optreden in Café Oomstee van zanger, crooner, entertainer... Shai Shahar in Jazz Café Oomsteen. dan heb ik het over 3 juni. Shai Shahar is een uit Amerika afkomstige jazzzanger en acteur. De muziek van onder andere Frank Sinatra en de Red Pack beïnvloeden hem van jongst af aan. Zijn optredens zijn een waar feest. Met zijn warme stem weet hij ieders hart te veroveren. En zijn showmanschap is ongevenaard. Ook dit keer wordt de ritmesectie ingevuld door Menno Veenendaal. De bezetting van uh, uh, aanstaande vrijdag... Is Shah Shahar Zang Vivian Mulder op En zang John Mulder piano En Menno Venendaal uiteraard op drums Het begint allemaal aanstaande vrijdag 3 juni in Jazzcafé Oomst Oomstee Zeestraat 62 in Zandvoort Aanvang 9 uur, de toegang is gratis Mijn advies is, kom op tijd Want het is een klein, gezellig, knus Jazzcafé Ja, er staat nu ook nog een hele grote beker ja, dus of je je uit in <laughs> Dat moet je maar afwachten Die beker is echt groot Die hebben we gezien hier in de studio van CFM nou, terecht gewoon, de biljarters van uh, Café Almsteen. Van harte gefeliciteerd nogmaals Nomaals. met die uh, balen van uh, die mooie prijs. Hier is weer lekkere muziek. We Reach the Stars. Oh, one down to you. Shining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 Met is en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 Zwaar dat de softwaarts En non, non, rien changé een mooi nummer. Ja, prachtig nummer. Uh, nog even, nog meer nieuws vanuit uh, Monaco, waar u, zoals u weet de kwalificatie vanmiddag overreden verreden is. Maar dit gaat even over het DRS uh, systeem. En dat is het Drag Reduction Systeem. Maar als tegenwoordig de vleugel, he, die gaat open Heel goed. Want op dringend verzoek van de coureurs heeft de FIA besloten om tijdens de Grand Prix van Monaco het gebruik van de verstelbare achtervleugel in de tunnel te verbieden. De FIA wilde het DRS systeem aanvankelijk vrij laten, maar de meerderheid van de coureurs kwam voor Volgens in opstand. Volgens hen is de veiligheid in het geding als men in de tunnel de vleugel openstelt. Het gebruik van DRS staat normaal gesproken vrij tijdens de vrije training en ook de kwalificatie. Terwijl het tijdens de race aan bepaalde zones is gebonden. Ook in Monaco is dat het geval. Met uitzondering van de tunnel waar je dus niet gebruikt mag worden. Op zondag kan het DRS enkel op het rechterstuk bij start en finish worden gebruikt. Aangezien dit de zone is die de Via voor de race heeft aangewezen. Echter, moet ik daarbij toevoegen, daar heb je ook die pitstraat. En voor, voor als ze weer de, de, de baan opkomen, het is een hele kleine pitstraat, rijden die auto's heel erg langzaam. En dus die auto's die dan het drag reduction system open hebben staan... Die rijden daar nog harder dan normaal voorbij. Dus ik, uh, ik uh, hou me hart vast uh, morgen. Ja, en dan uh, zag je dat uh, bij de tunnel natuurlijk met uh, Perez. Ja, Toen dacht want... ik van nou dat komt door dat systeem, maar dat stond al uit. Dat, dat, dus. Als het goed is, stond dat uit. Maar de, de, de nadere gegevens, uh, hij is uh, naar het ziekenhuis overgebracht en nadere gegevens ontbreken ons nog. Oké, okay, tot zover het Formule 1-nieuws bij CFM. Hier is Boudewijn de Groot, malle Baba.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 In de kroegen hier, gaat je naam in rond, bij het blond schuimend bier. Malababbe kom, Malababbe kom hier, lekker stuk malen meid, lekker dier van plezier. Malababbe is rond, Malababbe is blond, Een zoen op je mond, Malababbe je lekkere kont.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 Staan zoals het hoort Maar eens dan komt de dag Dan luiden ze de klok Dan draag jij witte bloemen En linten aan je rok Wanneer we met elkaar Gearmd de kerk uitgaan wat zullen ze dan kijken, daar denk ik altijd aan. Als bijna in de kroegen hier ik je naam weer hoor bij het blonschuimend bier. Een stuk malen, dier van plezier. Malabab is rood, malababa is blond. Een zoen op je mond, malababa. Maar de baie is rood, maar de baie is blood. Ja, die fles champagne. Zou ik hem weer wel zo? Het is ja te zien, het jaar. Nee, luisteraars. Nee, nee, nee. De fles is nog dicht. Jongen, worden de Grote en Malle Babbel in concert. Ja. We gaan weer over naar jouw fles. Het tennissen hier in Zalvoet op de Glee. Hoe is dat? Ja, Winterscout. Dat heb ik al eerder gezegd, volgens mij. Maar de tweede herenpartij is ook afgelopen nadat de eerste met in de derde set met 70% naar Amsterdam is gegaan. Uh, daarna was het uh, uh... Marcus Hiltot, die Zandvoort in de race kon gaan houden. Hij kwam met uh, 6-5 achter te staan in die derde set. maakte er nog 6-6 van. En toen werd er natuurlijk een tiebreak. En dan kan het alle kanten op gaan. Daarin ging hij uh, erg goed. Uh, het werd op een gegeven moment uh, 6-2 voor Zandvoort. En toen pakte Verscheppingen zich weer helemaal bij elkaar. Hij uh, met, met, met uh, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6. En dan kan het natuurlijk weer alle kanten op gaan. Maar het was nog steeds Verscheppingen die uh, zich echt helemaal... In de, in de wedstrijd spelen Het werd eh, 6-7, het werd zelfs 6-8 en dat betekent dat eh, Marta Silpert die, die tweede herenpartij ook aan de Amsterpark moest laten, waardoor Zandvoort nu vlak voor de dubbels met een eh, 1-3 achterstand eh, moet proberen op die twee dubbels eh, te gaan winnen. Of dat gaat lukken? Ik betwijfel het, maar we zullen het zien. We kunnen het helaas niet voor de radio meenemen. Eh, dat blijft in ieder geval volgende week in de Zandvoortse Courant, dat sowieso. Eh, want eh, dan is het in ieder geval het verslag eh, nog even de Volgende morgen speelt Zandvoort uh, uh, ook weer. En dat is bij Lobbelaar. Dan dinsdag uh, naar de Helder. de Helderse TC. En dan donderdag op Heemelfuisdag is de laatste thuiswedstrijd van deze Eredivisie competitie. tegen Van Horne uit Weert. En uh, dan het, zo, uh, weten we op welke plaats Zandvoort geëindigd is. Laten we hopen dat ze in die Eredivisie kunnen blijven. Het, het is natuurlijk wel het hele charme. Uh, uh, de echte topteams van Nederland. topclubs van Nederland. Die halen gewoon spelers uit het buitenland gedaan. Dat moet ook gebleken zijn uit uh, mijn namen die ik de laatste paar uh, of anderhalf of twee weken uh, heb geschreven en over heb gepraat. Zandvoort uh, uh, heeft ook drie spelers bijgehaald. Als op de volksjaar gaat gebeuren. Niet. We zullen het zien, ik kan helaas niet in de koffie kijken. Maar dit was in ieder geval uh, de reportage vanaf de Glee, het thuispark uh, van het Tennisclub Zandvoort. Tennis Tennisclub Zandvoort. Uh, um, voorlopig 1-3 achter en er komen nog twee partijen. Oké, okay, nou misschien kunnen ze voor de dames een uh, rustje in huis halen. Hè? Ze toch uh, van ver weg moeten komen. Ja, wie zal het <laughs> doen? Of bedoel ik nou rust gewoon? Ja, oh ja, die uh, bedoel ik. Ja, ja. ja, ja. <laughs> nou, die die heb ik in wel eens zien spelen. Die speelde toen bij uh, een ander team en dit was nog dat ze dus in samen ja, bekend werd, Arantje uh, Rus. Uh, Geweldige goede tennister, zeker. Oké, okay, nou, dat uh, is, uh, blijkt ook wel uh, uit uh, de overwinning nou. tegen, uh, tegen Kim Kleisers natuurlijk. Ja, is dit is dus niet... Uh, ja, nou, moet ik wel zeggen dat Kluisler niet bepaald goed was. Hij is ziek geweest. Dat heeft er wel mee te maken, maar dat doet niks aan haar over de. <lacht> Ze zit gewoon in die derde ronde, de hele tijd. Zo is dat, Jop. Dankjewel. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Uh, Oké, okay, dat was Jop van met het tennis van vandaag. And here is uh, Mike Oldfield in uh, Moonlight Shadow. The ...opgoedse radio... ...hij hoorde het nummer gold Samen, en dat zijn wij nu al 27 jaar... ...samen vormen wij een paar. Samen dingen doen en beleven... Samen één zijn, dat is ons streven. Jij bent voor mij nummer één. Zonder jou ben ik niet alleen. Jij bent mijn kracht, mijn fan. Ik weet het zeker, dat ik niet meer zonder jou kan zijn. Samen gaan we door het leven. Samen zijn en elkaar liefde geven. Samen delen, liefde en pijn. Samen één. Dat moet het huwelijksleven zijn. Dat was volgens mij wel een heel persoonlijk gedicht. Het is heel persoonlijk, ja. Het gedicht van de week. Wil je ook een uh, gedicht uh, voor CFM uh, schrijven? Stuur hem dan naar redactie.cfmsofort.nl Redactie.cfmsofort.nl Van harte gefeliciteerd, Albert Jan. En uiteraard maar eens, speciaal voor jullie deze plaat. Hier is Celebration. Break. There's a party going on right here A celebration to last throughout the years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 Samvoort op zaterdag. Je Forever Young. Oeh, was het maar waar. Hè? Ja. <laughs> was het maar waar. <laughs> nou, ik kan er nog best mee door hoor. Ja, jawel, jawel. jawel. Ja, jij wel. Ja. Uh, ja, het zit er weer op, uh, Rob. Ja, dankjewel weer. Drie uur live vanaf het gasthuisplein Het regenachtig gasthuisplein Vanavond, natuurlijk, allemaal voetbal kijken. Heerlijk. Ik heb Chut, een gegeven... ik Dus uh, de, In alle horeca -gelegenheden zal de tv wel aanstaan. En uh, dus als u en anders kijkt, u gaat gewoon, gewoon lekker thuis naar een heerlijke avond een voetbal. Uh, vanaf hier een fijne zaterdag nog. En ook na vijf uur de programma's. For entertainment for You. Zijn er moeite waard om naar te luisteren. Wij wensen u nog een prettige zaterdag. Zometeen Entertainment for You met Rudy. Graag tot de volgende keer.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 I've been watching you A-la-la-la-la-long A-la-la-la-la-long Long, long, long, long Come on A-la-la-la-la-long A-la-la-la-la-long Long, long, long, long Standing across the room I saw you smile said I wanna talk to you For a little while But before I make my move My emotions start running wild